10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Goedemorgen en welkom bij alweer een dag vol nieuws achtergronden sport en muziek. Ruim 10 jaar is er over gepraat over het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF. En nu lijkt hij er toch niet te mogen komen van de Tweede Kamer. En Almere wil een nieuwe groene stadswijk bouwen voor de Floriade in 2022. Gaat die er komen? Nu het nieuws met Dorot Megens.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 In de welzijnssector zijn de afgelopen tijd duizenden banen verdwenen en het banenverlies gaat nog steeds door, zegt de brancheorganisatie MO Groep. In totaal raken 8.000 tot 9.000 mensen hun baan kwijt, is de schatting. Vooral collectieve voorzieningen als peuterspeelzalen, ouderenwerk en sociaal-cultureel werk raken veel mensen kwijt. MO Groep voorzitter Marijke Vos. De gemeenten die, die moeten zwaar bezuinigen. Ze worden flink gekort op het gemeentefonds door het Rijk. Ze hebben steeds hogere kosten en een van de zaken waarop bezuinigd kan worden in de gemeente, dat is het welzinswerk. En dat gebeurt uh, uh, op veel plekken, gebeurt dat op dit moment. Het grootste punt van zorg is het oudere werk. Daar is veel vraag naar, maar ik krijg vooralsnog geen extra geld. De politie gaat slordig om met privacygevoelige informatie. De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom concludeert na onderzoek dat geen enkel korps zich helemaal aan de regels houdt. Je bijvoorbeeld? Het niet op tijd verwijderen van gegevens, het niet goed beveiligen van persoonsgegevens, het niet goed bijhouden van overzicht van uh, waar iemand bij mag. Uh, het niet bijhouden van overzicht van momenten waarop bijvoorbeeld een, uh, een onbevoegde toegang heeft gekregen tot die gegevens. Uh, allemaal dat soort problemen. Wits of Freedom vindt dat er geen uitbreiding van de bevoegdheden van de politie mag komen, zolang de korpsen de regels voor gegevensbescherming niet naleven.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 Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3.000 euro extra betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. En de schoolbestuurders vinden dat er een uitzonderingspositie moet komen voor de sporters. Dan het weer nog: eerst bewolkt, vanmiddag zon, maar ook wat regen of onweersbuien. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen weinig verandering. Het wordt dan wel iets minder warm. ANWB-verkeersinformatie op de A2 Den Bosch naar Utrecht... staat twee kilometer file bij Knoop het Oude Rijn na een ongeluk. De rechterrijzok is daar afgesloten. En een korte file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... daar staat bij Driebergen ook twee kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Deze maand in Plus Magazine de best geteste vakantietoppers...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 hebben de nee-stemmers een meerderheid in de Tweede Kamer. Wat betekent dat voor land, industrie en werkgelegenheid? Daarover kruiste Arjan Elfacet van GroenLinks en lobbyist Mat Herbe zometeen de degens. En terwijl in Venlo de huidige Floriade nog loopt, wordt er hard aan het vervolg in 2022 gewerkt. Onder andere door burgemeester Annemie, Annemarie Jorritma van Almere... zij wil een compleet nieuwe stadswijk ervoor laten ontwikkelen in Almere... Daarover gaan we zo meteen praten. Maar eerst even, mevrouw Jorisma. Wat vindt u er als VVD'er van dat er nu een meerderheid van de Kamer wil stoppen met de JSF? Ik wacht maar even rustig af. Dat is een heel parlementair diplomatiek <laughs> zo antwoord. Zo is dat. Het is oudere wijze ik, ja. ik ga er niet meer over. He? Maar nu is de gezondheidszorg. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De gezondheidszorg kan goedkoper, zegt hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Zet een psycholoog in de spreekkamer bij de huisarts... dan worden psychische problemen veel sneller ontdekt. Goedemorgen, meneer Derksen. Ja, goedemorgen. Ja, zijn er echt zoveel klachten terug te voeren op de psyche van de patiënt? Nou, ongeveer de helft, hè. Dus, uh, want psychische processen dragen net als biologische processen bij aan elke stoornis, aan elke ziekte. En helaas in ons gezondheidszorgsysteem denken we nog heel erg biologisch. Daar heb ik net een nieuw boek over geschreven om dat uh, nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. En dan zijn we steeds bezig met alleen de biologie te diagnostiseren en behandelen. Ik had net een mevrouw nog voor mij hier op Spreekuur als eerstelijnspsycholoog. Die, die was twee jaar behandeld voor rugklachten zonder dat er echt in die rug iets mis was. En nu is ze zeg maar, geïnvalideerd en nu moet ze leren leven met een rug waar van alles aan veranderd is. Terwijl, als ik die mevrouw goed onderzoek, als ik ze in de, samen met de huisarts in het, in, bij haar eerste hulpvraag had gezien, dan had ik geconstateerd dat ze een onbehandelde angststoornis had. Mm. En ik denk, dat hoor ik ook steeds van de collega-specialisten, dat mensen bij internisten in het ziekenhuis komen met uh, allerlei in het lichaam uitgedrukte klachten en terwijl daar dus angst- en stemmingstoornis een grote rol in spelen. Bij de worden... helft, Doe. Ongeveer de helft. En mensen zijn natuurlijk ook voor de helft bestaans uit psychische patronen. Dus we hebben niet alleen hun lichaam, we zijn niet alleen biologie. En dan moeten we de consequenties een keer uittrekken. En zeggen van, dus de zorg moeten we ook anders inrichten. En we moeten mensen aan de poort door twee specialisten, de huisarts en de eerste lijns psycholoog, ontvangen. En daar meteen adequate, vroege diagnostiek doen. En zorgen dat mensen in het adequate spoor behandeld worden. Het gaat nu nog veel te vaak mis en dat kost handenvol geld. En wij burgers kunnen zelf niet inschatten of we naar de huisarts moeten of naar de psycholoog. Uh, toenemend kunnen mensen dat wel. En uh, in, in de geneeskunde is de zorg ook rondom de patiënt gecentreerd. Uh, wij zeggen het nu zo, zeg maar, de patiënt is de gezagvoerder en de dokter is de co-pilot. Maar dus de dokter die moet ook in, uh, geholpen worden om de psychische patronen... door een onafhankelijke, goed opgeleide zeg maar, deskundige die ook mag diagnosticeren... Ja. juist aan die poort uh, in te stellen. Hoeveel kost het als er overal een psycholoog bij de huisarts gaat zitten? Nou, uh, Nederland is al voorzien van eerste er moeten er ook uit zo'n uh, 600 bij komen, maar ze werken al samen met de huisarts. Ze zitten ook al in één gezondheidscentrum voor het meer nul. Okay. Alleen ze moeten nu nog in één kantoor komen. Te dan want dus als de... ze in één centrum zitten, is het een kleine stap. Dan zou ja, je graag... zeggen van, uh, gaan, gaan, een deurtje verder. Slechte en zorg dat je nu eens gezamenlijk onderzoek doet. In Nijmegen op, op het academisch centrum Sociale wetenschappen hebben we een onderzoeksvaartepunt Eerstelijnspsychologie. En daar gaan we experimenten doen met een gezamenlijk spreekuur door huisarts en eerstlijnspsycholoog. En wij denken daarmee veel kosten te kunnen besparen en een betere zorg te kunnen leveren. En kunt u dat gewoon zelf regelen of heeft de politiek daar nog een rol in? Nou, we gaan in ieder geval eerst experimenten doen. En je moet de politiek eerst overtuigen. Dus je moet tegenwoordig eerst het bewijs leveren. Ja. En dan pas uh, gaat de politiek mee, maar ik zou de politiek en de beleidsmakers willen oproepen om nou eens een keer proactief te zijn, progressief te zijn en hier echt stap in te zetten. Want het levert geld op, zegt u het uiteindelijk. Het levert geld op en, uh, en dan zijn we in Europa weer koplopers op het vlak van de eerste lijn zorg. Dus dat zijn we al, maar we kunnen dat echt nog kwalitatief veel beter doen. We gaan de voorsprong uitbouwen. Hoogleraar klinische psychologie Jan Derks, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Almere zet vol in op het binnenhalen van de Floriade van 2022. Dat lijkt ver weg, maar om die prestigieuze wereldtentoonstelling binnen te halen... moet je goed je best doen en dat doet Almere met plannen... voor een hele nieuwe stadswijk die een explosie moet worden... van. Kleur, geur en smaak. Of ja, dat klinkt goed. U maakt er een mooie reclame voor. Ja, dat, dat uh, doe ik inderdaad aardig. Ja. Um, daar gaan we dan nog heel even mee uh, door. Want ik citeer nog even uit het plan. Um, een tapijt van duinen dat op de golven van de wind aankomt zweven... neerdaalt en zich nestelt op de oevers van het weerwater. <laughs> ja, dat, dat, is, dat, dat zijn de teksten van um, uh, Winnie Maas. Dat is de ontwerper van MVDRV. Dat is een uh, bekend bureau stedenbouwkundige... En die heeft echt een prachtig plan gemaakt. Uh, het, zijn, het zijn niet uw teksten, bedoelt u? Nee, dat is niet mijn <laughs> tekst. Maar ik zou, hem, ik zou hem ook hebben kunnen bedenken als je het plaatje erbij ziet. Het is echt, uh, hij, wat hij bedacht heeft, is echt uh, ingenieus, zou ik zeggen. Uh, en in Almere is het enthousiasme over het plan... Uh, ontzettend groot. Maar wat, wat moet het worden? Een, soort, nou, een, een, een enorm groene woonwijk? Ja, ik weet niet of u al meer een beetje kent. Als je er Klein langs mensen. rijdt, uh, dan, uh, dan zie je aan de overkant tegenwoordig... Uh, zeg maar de skyline met hoogbouw. Dan, dan ligt er water tussen en dan ligt er tussen de snelweg... en het water nog een, een groen stuk. Dat is mm -hmm. nog niet ontwikkeld. Dat waren we overigens al van plan om te gaan ontwikkelen. En dat deel willen we nou bestemmen voor de Floriade. Om het daarna, en tijdens al overigens ook, maar vooral daarna te kunnen gebruiken als een wijk waar mensen ook heel prettig kunnen wonen en werken. Dus het wordt een, een, er wordt een enorme woonwijk aangelegd? Nou, dat is een enorm, het is geen van enorme werk, het is 60 hectare. Dat is naar Almeerse begrippen een, een, een redelijk kleine wijk. Hoeveel ja. mensen kunnen er wonen? Uh, ik denk dat er uiteindelijk 500, 600 woningen kunnen worden gebouwd. Uh, maar dat is allemaal nog, want het is pas over tien jaar, klaar. En het kan ja. ook zijn dat er bijvoorbeeld een universiteit of een hogeschool... zich daar wil vestigen. Ja, dan komen er dus weer minder mensen te wonen, meer mensen te werken afhankelijk hoe het met de economie gaat, hoe, hoe het vestigingsbeleid verder is... ja, dan moeten we kijken maar, wat we daar kunnen gaan doen. Er komt een Rozenvallei, een yogatuin of een zentuin. Ja. Waar, waar zou u het liefst willen nou, wonen? De de die... Nou, ik heb zitten denken, ik wou wel in die lavendeltuin. Want eigenlijk lavendeltuin. is de bedoeling dat er van A tot Z... alle planten, bomen, wat ja. in Nederland aanwezig is... gewoon daar komt te staan. En ja. dat vind ik dus een heel briljant idee... Uh, waarbij we ook die tuinen graag, uh, zo, dat je ze ook kan vinden. Het is gewoon van A tot Z. Hè. Je begint bij de A, je eindigt bij de Z. En als je er doorheen loopt, kom je ze allemaal tegen. Alle bloemen die we hebben? Uh, bloemen. Nou, alle bloemen is natuurlijk een beetje overdreven, veel, ja. maar het gaat over de tuinbouw. Dus het zijn vooral die bloemen die ook door onze kwekers worden gemaakt. Ge ge ge door de Almeerse kwekers? Nou, Almeerse. Nee, het is een wereldentoonstelling, de Nederland. oh ja. Nederlandse kwekers. Het is ook de Nederlandse tuinbouwraad die de wedstrijd uit heeft geschreven. Er zijn natuurlijk concurrenten, maar wij denken dat wij het allermooiste plan oh. hebben. Ik moet bekennen dat ik de anderen niet echt goed bekeken heb... maar, maar als je naar nou ons plan, het plan is kijkt, min, dan het wordt is het echt <laughs> een fantastisch plan. Het is, het is groot. Ik heb hier dit boek, zo heet ja. dat, hè? met allemaal mooie foto's... en een, een, een enorme uh, sfeerbeelden. sfeerbeelden. Ja. En, en dan denk ik, ja, um, volgens mij wonen er heel veel jonge mensen in Almere... Ja. willen die niet liever gewoon een paar leuke kroegen in plaats van een lavendeltuin? Ja, maar kroegen worden door de overheid niet gestimuleerd, die komen er gewoon... En die die zijn er gelukkig in toenemende mate. Dat zijn altijd van die dingen. Het kan nog iets, iets gezelliger. Maar ja. Ja. dat is natuurlijk zo. Maar wij bestaan nog maar 30 jaar. en uh, Met name horeca komt altijd een beetje later dan de inwoners. Maar op het ogenblik, als je nou praat over een explosie... is er ook weer een exp explosie van nieuwe horecagelegenheden. Dat zien we gewoon. Als ik bedenk, toen ik negen jaar geleden... en dat is nog niet zo heel erg lang geleden, hier kwam... Uh, toen was het echt uh, uh, nou, rustig en moest je zoeken naar een goed restaurant. Nou, inmiddels zijn, is de wereld ja. aan restaurants te vinden. En de jeugd weet ook steeds beter zijn plek te vinden. Ik heb het toch altijd raar gevonden dat, uh, dat uh, kroegen en zo later komen. Dat is toch ja. hartstikke belangrijk? Nou ja, kijk, ja, maar de Eerst de kroegen, de... dan kom jij pas, nou, je ja. Maar de overheid opent geen kroegen. Uh, kijk, de markt opent kroegen en die kroegen worden pas geopend als er klanten zijn. Dus het loopt altijd iets achter de bevolking aan. Vergeet niet dat het gros van de inwoners van Almere toen ze kwamen heel jong waren. En jonge gezinnen zijn niet denken. de grootste kroegbezoekers. Ja. Hè? Dus inmiddels hebben we natuurlijk heel veel scholieren. En inmiddels hebben we ook studenten. En gelukkig volgend jaar weer een kwart meer nog dan meer? dit jaar. Ja. Dat L gaat dus heel goed. Laten we het nog even over het plan hebben. Het is ja. dus 2022, dat duurt ja. nog even. Ja. Uh, toch moeten we daar nu al aan gaan denken. Wat gaat het kosten? Nou, Het plan uh, is een, gro een, een grondontwikkeling... Uh, die, die rond de 70, 75 miljoen kost. Maar het flinkste deel wordt gewoon in de grondexploitatie verdiend. Uh, want dat is altijd als je grond verkoopt... Daar investeer je ook, zeg maar, doe je je kosten die je in die grond stopt, betaal je daarmee. En zowel de provincie als de gemeente hebben gezegd van nou, je wilt hier een plusje opzetten. Dus we zijn bereid om er zelf een miljoen of tien echt in te investeren. Ja. Uh, overigens afhankelijk van hoe het dadelijk gaat lopen, zou het best kunnen dat dat overheidsgeld ook weer terugkomt. Uh, maar dat weten we niet zeker. Dus als risico brengen wij ieder, dus de provincie en de gemeente, tien uh, miljoen in. Uh, met, met als grootste risico dat we dat geld kwijt zijn... maar dan ligt er wel een fantastische wijk. Dus ja, dat, dat hebben we wel. overigens in het stadcentrum ook gedaan. Daar hebben we nog veel meer in geïnvesteerd. En daar zijn we ook reuze blij mee. Maar het is toch een hoop geld. Het is natuurlijk ja. crisis. Ja, um, maar is... het is wel eenmalig geld. En het hoeft ook niet vandaag allemaal al op tafel te liggen. Dit, aangezien het een plan is voor tien jaar... Uh, doe je ook de betaling daarvan natuurlijk in een groot aantal jaren? En wat u zegt, van er ligt er in ieder geval een prachtige wijk. Ja. Um, nou, is het niet zo heel makkelijk tegenwoordig om een hypotheek te krijgen. Krijgt u die wijk wel vol? Nou, maar dat is waar we voor op moeten passen, is dat we het nu allemaal koppelen aan het feit dat we nu in een economisch lastige periode zitten. Um, en wij zijn natuurlijk een stad die in 30 jaar tijd van nul naar bijna 200.000 inwoners is gegroeid... en van nul naar inmiddels bijna 80.000 arbeidsplaatsen. En daar hebben we dippen in gehad in de economie en hele grote groeiperiode. Ik ga ervan uit dat binnen de komende tien jaar echt die economie weer uit de dal kruipt. Kijk, als dat niet zo is, dan hebben we allemaal een probleem. Ook de andere bieders, want dan kunnen we het allemaal niet rondkrijgen. En als het, dan zal ook de NTR haar consequenties trekken. Ga daar maar van uit. Maar NTA, we gaan ervan dat is... uit, dat is de Nederlandse Tuinbouwraad. Dat okay, is de organisatie die heet ook zo. Het ja, met in de excuus, waar. excuus. De Nederlandse Tuinbouwraad is natuurlijk okay. degene die hier de trekker van is. En die ook ons uitgedaagd heeft om daar uh, een bieding voor te doen. Maar je mag ervan uitgaan dat het juist wel weer goed gaat. En dan gaan wij er natuurlijk voor om daar ook een hele mooie wijk te maken. U zegt, wij krijgen dat echt wel vol. Over tien jaar hoe Zeker, dan ook. Maar hij hoeft over tien jaar nog niet vol te zijn. Het moet dan zover klaar zijn dat het gebruikt kan worden als podium, als ik het zo mag noemen. Voor die wereldtuinbouwtentoonstelling. Tuin, wereld en dan tijdens en vooral daarna. ga je het verder ontwikkelen tot een echte woonwijk, een echte werkwijk. En het ligt op een plek vlak naast de snelweg, die verdubbeld wordt. binnen de komende tien jaar, waar toch sowieso van alles moet gebeuren om de geluidshinder daar tegen te gaan. De Rijkswaterstaat is ook geïnteresseerd om te kijken... of je daar nieuwe manieren dus past, voor kan bedenken. U zegt dat past een beetje in de, in de bestaande plannen die we toch al hadden. Ja, dat is het aardige ervan. We waren al bezig met een ontwikkelingsplan voor dat gebied. Uh, en eigenlijk versnellen ah. we nu een deel van dat uh, uh, indien we het winnen. Hè? Want we moeten nog wel ja. even winnen. Maar in mijn ogen kunnen we bijna niet anders van winnen. De Rozenvallei, de yogatuin of ja. de zentuin voor u? Nou ja, van groene plannen word ik altijd wel enthousiast. Nou, GroenLinks <laughs> heeft ook enthousiast voor hoor. Dat weet ik. En, ja. um, uh, maar de vraag wel is bij dit soort uh, projecten... Uh, laat je het nou afhangen van de jury van die uh, tuinbouwers of uh, de, de, de, de NTR... Um, of uh, kiest de gemeente om dat plan te ontwikkelen... Uh, ongeacht of uh, zij dat bid winnen of nou niet. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, ik, laat, laat ik er nou voorlopig, Ik wil daar voorlopig helemaal niet over nadenken. Voorlopig gaan wij gewoon winnen. Uh, en daar gaan we ons stinkende best voor doen. Volgens nog kent u de andere plannen niet eens, mevrouw. Nou, een, beetje, uh, een beetje. Maar wij hebben gewoon een hartstikke mooi plan. En wij denken dat we echt het beste gemaakt hebben wat er te maken is. Als je daar niet in gelooft, moet je niet meedoen. Nee. Uh, uh, dus dat gaan wij als eerste doen. Mocht nou uh, de NTR uh, een andere keuze maken, ja, dan is de volgende gedachte natuurlijk: gaan wij kijken van gaan we dan precies hetzelfde doen? Of moet het dan aangepast worden? Dat zullen we dan wel zien. Maar M voorlopig gaan we gewoon echt winnen. Meneer Herbe. Als de VVD voor is, dan zou u voor kunnen zijn. Maar als GroenLinks ook voor is, dan wordt het moeilijker voor u, vermoed ik. Nou, dat kun je zeggen. Het is een breed draagvlak. Hè. Oh ja, dat kan ja. ook. En nu... ja, dus eh, ik, ik, loop graag van de rozentuin naar de zentuin. Dat lijkt me mooi. Ja. Ja. U ja. zou er willen wonen. Je. Nou, ik moet ik, ik bekennen nu, Annemarie marie er is. Ik, ik, ben voor het laatst in 2003 in de verkiezingscampagne te... ooit in Almere geweest. En toen was eerst zeg nog een gat. Want ik... in 2003, toen ik er kwam, ja. was het stadscentrum er nog niet. En nee. dat is nu klaar. Je moet nodig eens komen kijken. Nou, dat uitnodiging. Dat me geldt me graag overigens aan. voor heel veel Nederlanders. Dat is wel een beetje altijd ons probleem. We mogen allemaal komen. Nou, er heel weinig mensen gaan echt de stad in, maar rijden er vaak langs... en dan zien ze wel wat, maar ze hebben eigenlijk geen idee... Um, en, en terwijl er in die stad zoveel bijgekomen is... in de tijd dat ik er alleen al ben. En niet allemaal dankzij mij, want het meeste was al bedacht... voordat ik er kwam. Maar mensen hebben vaak een beeld wat totaal niet meer klopt... met de werkelijkheid inmiddels. Maar hoe, hoe belangrijk is zo'n Floriade dan om Almere verder op de nou, kaart te zetten? het is in elk geval weer een manier om ons op de kaart te zetten. Ik denk absoluut dat hij in Almere meer bij kan dragen dan waar dan ook. Omdat hij echt iets... Wij kunnen onszelf daar heel goed mee laten zien. Ja. Hoe komt het toch dat Almere nog steeds ja, een beetje negatief imago heeft? Het heeft te maken met wat ik net zei, dat mensen ons niet kennen. Uh, en vergeet niet, de start van Almere was natuurlijk heel erg overloopgebied. Uh, mensen die er naartoe moesten. Overigens, al die mensen wonen met buitengewoon veel Wat plezier zegt in u Almere. Dat overloopgebied. Ja, maar zo werd het toen genoemd, en dat had in de ogen zeker van de Amsterdammers een behoorlijk negatieve uh, uh, idee. En dat is bij Amsterdammers vaak heel erg blijven hangen. Hmm. Behalve bij diegenen die familie in Almere hebben en er dus regelmatig komen... die weten dondersgoed dat het heel anders is. En als je alle onderzoeken kijkt naar tevredenheid van inwoners... dan is die in Almere veel groter dan elders. Dus daar zijn we altijd heel blij mee. Tegelijkertijd verbaasd. En we vinden het zo verdraaid. jammer dat de rest van Nederland... dat allemaal nog niet in de Geen gaten helpt het. Heeft. Er zijn mensen die Almere zeggen. Oh, vreselijk. <lacht> Alsjeblieft. <lacht> het is gewoon Almere. En uh, Het is een prachtige stad. En ik zou zeggen, als je er langs rijdt... neem eens de moeite en ga eens even gewoon de stad in. <laughs> nou ja, zeg, moeten we van de snelweg af om even te, gewoon te kijken ja, hoe het eruit ziet. dat vind ik ook. Je mag ook uit de trein stappen als je met de trein oh ja, langskomt. En binnenkort ook. kun je ook met de trein echt langskomen, want dan rijdt hij door via Kampen. Naar even even nog, uh, toch nog even kort terug naar wat u zegt dat het gaat opleveren wel of niet. Tien jaar geleden was de Floriade in Haarlemmermeer. Ja. Uh, toen heeft het meer gekost dan het heeft opgeleverd. Het uh, liet een schuld na van 6 miljoen euro. Ja. Durft u die gok nou, te nemen? Dit wij keer? hebben dus met de gemeenteraad, uh, omdat wij in Almere best vaker risicovolle projecten hebben gehad een hele strakke planning altijd over hoe we dit soort dingen doen. U zit er bovenop? Uh, wij zitten er bovenop, maar mag ik niet uh, anders zeggen, de gemeenteraad ook. En terecht. Uh, dus dat moeten ze ook streng doen. Het plan is ook heel flexibel. We hebben zeg maar, een soort basispakket wat we in elk geval kunnen doen... binnen de, de, de financiële grenzen die we nu hebben afgesproken. Maar er is ook een pluspakket. Dus als er, stel, er is meer geld beschikbaar door... bijvoorbeeld dat sponsors andere finan financiers bij willen dragen... dan kunnen we het nog mooier maken dan we nu al bedacht hebben. Uh, en, en, als, dan... en als u wel met de schuld zit straks? Nee, er komt geen schuld. Want we hebben een heel conservatieve berekening gemaakt. En dat is natuurlijk ook gebaseerd op de lessen van Haarlemmermeer. Overigens ook op de lessen van Venlo inmiddels. Daar hebben we ook mee gesproken. Uh, en je leert allemaal weer van elkaar... En ja, het aardige is bij ons natuurlijk dat het ook echt gewoon een woonwijk wordt. Een echte wijk, onderdeel van de stad. Hartstikke dicht bij het centrum. Sterker, het is een onderdeel van het centrum. L rond het weerwater. Dat is rond het water wat midden in de stad ligt. Dus ja, het, het wordt gewoon heel erg mooi. Bij deze zegt u, er komt geen schuld. Punt. Nee, tuurlijk niet. Goed. Mevrouw Joris, maar u moet weg, hè? Dank ja. u wel. Dank u wel. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Dat weet je ook. Feels like having a fiction factory. De oranje Soap komt iedere dag vanuit het wielendorp sint Willebroort. Een dorp waar je blijft of weer terugkomt. Sommigen blijven zelfs generaties lang op dezelfde plek. U luistert naar de Radio 1 Sport Willebroort is Willebroord. Er gaat iets niet goed, geloof ik. We gaan hem terugspoelen, geloof ik. Uh, de goede komt eraan, hoor ik. Was dat die van gisteren waarschijnlijk? Oh, dat zou kunnen. Die ik ken we al. Er rent iemand heel hard achter het glas. Spannend. Ja. Daar komt hij. U luistert naar de Radio 1 SportsZoom. Willebrod is WilleSport. Ik, Ik neem je mee. De Oranje is zo. De inwoners van Sint Willebrod zijn een hechtvolk. Hoe hecht het kan zijn, zie je in de Rukvense Straat. Daar woont al jaren de familie Rox. Tussen de duiven, in Sint-Willebord een normaal verschijnsel. In die, dat ook zitten er 40. En in dit ook zitten er 44. Nee, die Maar vooral met elkaar. Opa Kees wijst naar het woonhuis aan de straat. Mijn ouders gingen daar. En uh, die hadden een grond die, die verdienen dan de kosten eigenlijk mee... mee op de baan, venten, en deur aan deur. Nou, dat heb ik ook nog een tijd gedaan. Ja, een paard, paardwagen. We hebben de twee versleten. Ja, en mijn dan... vader is overleden en mijn ja. dus moeder hiernaast in komen. Ja, die... want ik heb ja. eerst hier naast gewoond eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk, op een gegeven moment, mijn, mijn vader die, die eigenlijk ongeneeslijk ziek, die is met zijn 65 jaar gestorven. Maar op een gegeven moment, toen mijn moeder zei, ja, ik stop ermee. Als jij nou hier komt, dan ga ik daar naartoe. En zo hebben we dan gewisseld zeg maar, met de woningen. Daar ben ik toen als chauffeur gegaan op de vrachtwagen. Dan heb ik ook nog een, oh ja, 20, 20, 30 jaar gezeten, denk ik. Nou, in 62 ben ik met mijn gegaan. En ik heb die nadien niks meer gedaan. <laughs> Maar dit, dat waren eigenlijk de opslag. Hè. Hier, waren, die, zet, waar, hier waren, garages, er waren allemaal garages. En, en opslaggedeelte uh, van de groentezaak. Ja. En op een gegeven moment toen ik daar, ben ik toen gestopt met de zaak. Dacht in trouwen. En, en, en toen toch, mijn dochter in trouwen hoor. Ja, ze moesten de huisvesting hebben. Die woonden nergens naartoe, doen, die wou allemaal hier blijven. Nou, toen zijn wij daaruit gegaan en van die opslag hier heb ik een, een huisje gemaakt. Nou, toen zijn we hierin wonen En mijn dochter is daar naartoe gegaan. Nou, ja, we zijn ja. allemaal op een zijge, dus. Ja, ik heb alles wat je moet hebben. Dus ik hoef niet bij elkaar, als het moet zijn, binnen te lopen. Niet. Maar ja, je ziet elkaar natuurlijk wel op je erf. <laughs> als ze begint te grommelen, dan ga ik ook weg. Ik <lacht> ben nog makkelijk, hoor. Dan pak ik de fiets en dan weg. Nou, echt iets aan mij. Ik had. Oh, dat is hier al 72 jaar. En dan ik dan terugkom met de bui weer over. Ja. Ik ben hier vanaf vanaf vijf jaar, ben, die al en uh, die mogelijkheid stond er. En vandaar dat wij dan gewoon hier gebleven zijn. Ja. En het bevalt me hartstikke goed. Ja, die al 27 <laughs> jaar dus. Uh, en en ja. ik hoop dat ze nog langer uh, mogen leven als ze nog achter kunnen blijven wonen. Ik heb twee kinderen dan. En twee meisjes. Eén van uh, bijna 22 en één van 19. Ja, ik weet niet. Dat duurt nog wel een aantal jaar. Ik weet niet hoe de situatie dan is natuurlijk. Op zich, ja, ik ben het sowieso al gewend. Dus voor mij loopt het dan gewoon door. En het is ook gewoon een mooi huis en groot ook. Dus ja, en mijn vriend moet het willen natuurlijk, hè. Ja. Er komt wel een hek tussen staan. Nu over het. GELACH doe nu weg? Wij gaan hier nooit weg. Ja, ik kreeg me ja en uh, ik las ze mijn mouwen. Ja. En voor de rest uh, zoeken ze het maar uit. Als <laughs> ja. hey. mijn eten op tafel komt en mijn bed is gespreid, dan is het voor mij al goed. Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Nee, nooit van zijn leven. Of ja, of ze moeten er wegdragen, hè. Dan, dan houden we het op, hè. Dan weten we dat ook niet meer, hè. erover roverschiet, die, die het alles. Zo denk ik, erover. Uit het tuinhuis waren dat opa en oma Kees en Joke, dochter Carolien en kleindochter Gina. Hun leven, en dat van de andere inwoners van sint wilibrord hoor je iedere dag in de Oranje tijdens de Sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. En de Oranje wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Dan de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Staatssecretaris Zijlstra voelt er niets voor om topsporters een uitzonderingspositie te geven bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd. Zijlstra vindt dat er niet te veel uitzonderingen op de regels moeten komen. Hij zegt dat studenten een beroep kunnen doen op het zogeheten profileringsfonds voor bijzondere gevallen. En de scholen zelf moeten bepalen of ze zo'n verzoek dan honoreren. Wetenschappers van het CERN-instituut in Genève... zeggen dat het vrijwel zeker is dat het Higgsdeeltje bestaat. Volgens de wetenschappers is er slechts een kans van 1 op een miljoen... dat ze ernaast zitten. Van het Higgsdeeltje wordt aangenomen dat het een van de bouwstenen is... waaruit het heelal is opgebouwd. En het zorgt ervoor dat alle andere deeltjes massa krijgen.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 In de welzijnssector zijn de afgelopen tijd duizenden banen verdwenen... en het banenverlies gaat nog steeds door. Dat zegt de brancheorganisatie MO Groep. Vooral collectieve voorzieningen zoals peuterspeelzalen... ouderenwerk en sociaal-cultureel werk raken veel mensen kwijt. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met nog één file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat tussen Maarsbergen-Driebergen vijf kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Als de meerderheid van de Tweede Kamer zometeen de aanschap van de JSF tegenhoudt, dan hebben we er tien jaar lang voor niets in geïnvesteerd. GroenLinks-Kamerlid Arjan Elfazet wil een parlementaire enquête over de vraag hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Zometeen praat hij erover met lobbyist Matt Herbe. Maar eerst verder over het Hicks-deeltje. Tot nu toe was dat dus, uh, zo je hoort het net van Doord Meegans, alleen in theorie aangetoond. Nu is hier dus, zeggen de wetenschappers... er is slechts een kans van 1 op miljoen dat ze ernaast zitten. In Amsterdam volgen wetenschappers de persconferentie. Verslaggever Mark Hamer was erbij. Mark, goeiemorgen. Goedemorgen. Een uur geleden. Grote applaus bij jou in de zaal. Wat weten we nu eigenlijk? Nou ja, we weten dat uh, een van de twee onderzoeken heeft, uh, heeft gezegd dat, dat er een, een hele kleine kans is dat ze een fout hebben gemaakt. Uh, maar ja, om het nou wetenschappelijk helemaal te bewijzen, moet je twee onderzoeken hebben. En ja, we, we hadden al gedacht dat we er inmiddels uit waren dat die, dat tweede onderzoek ook gepresenteerd was. Maar dat, dat loopt nog. Uh, uh, ik sta hier samen met uh, Ronald Kleins. Het uh, tweede onderzoek is er nog niet uit, hè? Uh, ze zijn nog bezig. Ik, ze zijn er wel uit, maar ze moeten alles eerlijk vertellen... en daar zijn ze nu mee bezig. Dus de spanning stijgt hier, want het moet weer met, die, zoals dat zo mooi heet... de 5 Sigma worden aangetoond. Ja, de 5 Sigma, 4,9, maar uh, liefst 5 of meer. En we zitten nu te wachten tot ook het tweede experiment... met dat verlossende woord komt. Ja, want wat, wat houdt die 5 Sigma in? Dat houdt in dat de kans dat het allemaal op toeval berust... dat je het gewoon fout hebt gehad, maar dat je door toeval die data krijgt... dat die kleiner is dan 1, op een miljoen ongeveer. Zeker van onze zaak. Even nog dat hicksdeeltje. Ik zei vanochtend in de uitzending, ja, het is een soort stroop. Maar uh, dat heb ik verkeerd gezegd. Uh, ja, het hicksdeeltje is geen stroop. Het is, uh, het, ik kan het uh, eenvoudig zeggen wat wij denken en daar zijn we nu bezig met de bevestiging daarvan... is dat ons universum gevuld is met elektrische velden... met magnetische velden, maar ook met het zogenaamde Higgs-veld. En als deeltjes door dat Higgs-veld bewegen... dan krijgen ze daar massa, Dat ze dan iets langzamer gaan bewegen. Ze komen niet tot stilstand, dat veld is niet stroop wat ze, wat ze stopt uiteindelijk... maar ze bewegen wat langzamer dan dat ze zouden doen als het veld er niet was. Mm -hmm. En dat het Higgs-veld bestaat, dat willen we aantonen... door te laten zien dat er een Higgs deeltje bestaat. Een Higgs-deeltje is een, een rimpeling in het Higgs-veld. Dus als je een rimpeling kunt laten zien, dan moet het veld ook bestaan. Nou, ik hoop dat jullie het nog begrijpen willen nee, in thuis. Niet. Nee, nee, <laughs> nee, nee. nee, nee. Herbe wel, hè? <laughs> Herbe wel, geloof ik. Ja, een is, is, is soort superlijm? Ja, dat is het dus niet. Of is nee, het... het is een veld, magnetisch veld. <laughs> okay. Zo, Oh, nee, nee, nee, nee, het is een nieuw veld. Wat we wel kunnen vergelijken met, met een magnetisch veld. Een ja. magnetisch of een elektrisch veld. Dat is gewoon ah. over, overal in de ruimte is dat aanwezig. Dat is, dat is wat wij denken. En het bestaan van het higgsdeeltje deeltje is een aanwijzing van het bestaan van het Higgs-veld. Ja, je moet je fantasie een beetje gebruiken, je moet hem loslaten. Nou, en maar goed, laten we het simpel houden, dan weten we dat het bestaat. Dat weten we zo meteen helemaal zeker, want ik, ik geloof echt wel... dat Atlas ook die metings komen. Wat dan? Hoe oh, dan moeten we dat Higgs-deeltje van heel nabij gaan bestuderen? En daar gedacht... Wat kunnen we daar nou dan mee? Dan kunnen we weten hoe ons universum in elkaar steekt. Je kunt daar waarschijnlijk niet mee naar de beurs... Het is geen bron van nieuwe energie, het is een bron van nieuw inzicht en kennis. Wij willen gewoon weten, hoe steekt ons universum in elkaar? Dat is ook de hele reden bijvoorbeeld voor mensen om ja, vroeger om scheikunde te gaan doen. Of atoomfysica. Je duikt steeds dieper in het binnenste van het universum. Uiteindelijk om te weten waar alles van gemaakt is, waar wij zelf uit bestaan. Hij heeft die deeltjesversneller daar in Zwitserland dat ontdekt. Uh, uh, nou, kunnen we er nu mee stoppen? Nee, helemaal niet. Nee, het begint nu net. Want kijk... Wat ik heb gezegd ook het Higgsdeeltje, dat, dat geloof ik nu wel. Hè, dat bestaat. Daarmee bestaat het Higgsveld. Maar of het Higgsveld ook doet wat wij denken dat hij moet doen, dat, dat weten we daarmee nog niet. Bijvoorbeeld dat het veld overal in het universum ook aanstaat en niet uit, dat moeten we nog bewijzen. En dat, dat, daarvoor moeten we ook gaan kijken. Heel nauwkeurig wat het Higgsdeeltje doet, hoe die met andere deeltjes praat, hoe die met zichzelf praat, misschien. Wisselwerken noemen we dat. En om dat te doen, dan zijn we echt nog wel tien jaar met deze versneller bezig. Want dit is natuurlijk alleen maar ja, het, het eerste bewijs van... we hebben er één. Er wordt, wordt een kind geboren. En dan zeg je, ja, dat is een kind. En dan vraag je, ja, wat voor karakter heeft dat kind? Kan die met zijn vriendjes opschieten? Ja, dat, dat weten we niet, dat gaan we over tien jaar achterkomen. We horen een applausje, we lopen even heel snel naar binnen... Dan kunnen we waarschijnlijk wel zien... Wat nu uh, de, de significantie is... Ik kan het van hieraf niet zien, maar het zal vijf sigma zijn. Want anders zouden ze niet applaudisseren. Ja, het is... Uh, nou, we horen het hier in de zaal. Het, is, het, het, ook, het tweede onderzoek heeft het uh, bewijs uh, opgeleverd. Nou, iedereen... Uh, de opluchting stijgt op uit de zaal. Ja, u zat anderhalf uur naast me. U zat te trillen. U zat uh, te tikken het, met uw vingers. Uh, het is alsof je getuige bent van de eerste maanlanding. Zo voelt het ook echt. Uh, want je weet dat het kan. Je weet dat het gaat gebeuren. En om er dan bij te zijn dat het gebeurt, ja, dat is geweldig. Ik wacht hier al 40 jaar op, dus en, uh, nou is het zo ver. Ja, ik ben er heel blij mee. Maar inderdaad, uh, morgen weer nieuw werk aan de winkel. Er valt echt nog heel, heel erg veel te bestuderen en uit te zoeken. Ook van het, Zeker. het feestje kan losbarsten hier in Amsterdam en ook daar in Zurich. Waar, waar de presentatie, of het zojuist uh, het, het beeld is uh, uh, geweest, waar de persconferentie is geweest. Het Higgsdeeltje, het bewijs is er. En wij zitten ook helemaal te glimmen, Matthijs? Hm. Hm. Hm. Ik, ik zij aan die ufo's te denken. Zijn die nu ook bewezen? Waar we deze week een meneer ik... over ufo's, maar dat zal weer iets anders zijn. Ik denk dat ze daar nog even. Nee, dat is wat, dat is wat anders thuis. Mark Hamer, dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Sunday next to me. Kamerlid Ayan LVZ van GroenLinks dringt morgen een motie in voor een parlementaire enquête over de JSF. Zijn partij vormt inmiddels samen met andere partijen een meerderheid in de Tweede Kamer die wil stoppen met het gevechtsvliegtuig. Maar LVZ wil dus ook onderzoeken hoe het project in tien jaar zo uit de hand heeft kunnen lopen. Ook de gast is Matt Herbe, adviseur op het gebied van onze nationale veiligheid en oud-fractievoorzitter van de LPF. Die groot voorstander was van de aanschaf van de JSF. Goedemorgen, allebei opnieuw. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet die enquête nog wel, nu het niet doorgaat? Meneer ja, want ik vind dat uh, de overheid nog steeds uh, heel veel lessen moet leren uit uh, wat de afgelopen uh, jaren is gebeurd. En vooral dat de Kamer uh, aan zet is. Uh, er is een dimensionair uh, kabinet, uh, maar de Kamer heeft uh, uh, vaak buitenspel gestaan uh, bij, elk, bij momenten dat er uh, doorgemodderd werd met het JSF-project. Kunt, kunt u het meest recente voorbeeld noemen, wanneer de Kamer buitenspel gezet werd? Nou ja, dat is er vaak in de formaties uh, gebeurd. Uh, uh, om maar bijvoorbeeld te noemen, de, bij het laatste uh, minderheidskabinet... met gedeug steun van de PVV is er besloten om een tweede testtoestel uh, te kopen... terwijl de PVV uh, moeilijk tegen uh, de JSF is. Dat is. Een deal die je sluit in de formatie. Hè? Klopt. Zo gaat het met heel veel dingen Klopt. in de politiek, en toch? En daardoor uh, uh, werden besluiten weer uitgesteld... Uh, en moddert het uh, uh, alsmaar door. Ja, maar heeft u het vermoeden dat er iets stiekems is gebeurd? Als er een parlementaire enquête wordt gehouden... dan is er vaak iets echt misgegaan. Gaan. Wat, wat wilt u precies weten? Nou ja, kijk bij het begin uh, in 2002 waren er al onderzoeken, uh, bijvoorbeeld van uh, Centraal Planbureau, de, later de Algemene Rekenkamer... die waarschuwde voor grote financiële risico's. Uh, en we hebben de afgelopen jaar gezien oplopende kosten, vertragingen. De, het project is al zeven jaar uh, lang uh, vertraagd. En, en de kosten verdubbeld? De meer dan of kosten verdubbeld? zijn uh, verdubbeld. Um, en um, als je dat dan allemaal bekijkt uh, uh, en je, ik bedoel, ik heb, uh, er zijn antwoorden op kamervragen die komen ongeveer tot mijn schouder. Maar we weten nog heel veel... Vanaf beneden. De, vanaf de grond, zeg ja. maar, tot mijn schouder. En u bent best lang. En ik ben best lang. Um, uh, en als je kijkt wat de, wat de antwoorden dan zeggen... en de vragen die er gewoon nog open liggen... de exploitatiekosten, de aanschafkosten, de productiekosten... Uh, wanneer uh, is dat ding uh, klaar? Uh, dat zijn allemaal vragen die eigenlijk, uh, die eigenlijk al aan het begin had moeten weten. Uh, maar waar nog steeds, na tien jaar, nog steeds geen goed antwoord op is. En ik vind dat we als Kamer uh, aan zet zijn en dat we dat een parlementaire enquête waarbij je mensen onder Ede kan horen. Um, dat dat uh, goed is. Ja. Uh, om, om vooral uh, veel ervan uh, te leren. En om eens uh, een pas op de plaats te maken en kijken hoe dit uh, zo heeft kunnen gebeuren. U zit naast Mat Herbe, wat zou u uh, aan hem willen vragen? Stel u wil u wil zelf graag natuurlijk in die enquêtecommissie, wat zou u aan hem vragen als hij daar onder ede zit? Nou ja, ik zou over het besluitvormingsproces, of uh, alle cijfers, uh, uh, hè, hoeveel onzekerheden er waren toen het besluit werd genomen. Of je nou, meneer Herber, u was erbij, 2002? Ja, en daarna ook nog. Ja. Ja, hoeveel onzekerheden waren er? Niet zo verschrikkelijk veel. Niet meer dan bij ieder normaal project. De JSF is een project van negen landen. Toonaangevend op het gebied van, van lucht- en ruimtevaart. Natuurlijk de Amerikanen zelf, maar ook de Britten-Italianen in Nederland. En die hebben zich tot het doel gesteld: gewoon het beste gewestvliegtuig tegen de laagst mogelijke prijs te ontwerpen. Pas als het project helemaal is afgerond... kun je natuurlijk 100% zeker zeggen ze zijn geslaagd. Maar er zijn alle indicaties voor degene die het wil zien... dat het project buitengewoon goed op, de, op, op koers ligt. Maar het wordt wel steeds duurder. Dat nee, kan iedereen nee, nee, vaststellen. Is niet waar. Kijk, het wordt, ieder jaar wordt hij 5% duurder. Dat is logisch. In de afgelopen 10 jaar is hij dus 50% duurder geworden. Vijf procent duurder is de inflatie. Dat zijn de gestegen loonkosten. Eh, dat zijn de kosten van titanium op de wereldmarkt. Want China koopt tegenwoordig heel veel titanium op. Maar als dat, maar dat, als dat logisch is, kan je het van tevoren bedenken. Ja, dat is ook zo. Dat is ook voorspelbaar. En het geldt voor alle andere vliegtuigen ook. Eh, de Gripen. Ik heb overigens zelf... ben je niet alleen zogezegd de JSF voor. Dat is een, een dat is Een, een, een Zweedse vliegtuig, de Saab Gripen. Ik heb zelf in 2005 gewezen, de collega's in de Kamer, als je ook een Europees alternatief wilt... kijk dan naar de griepen. Dus wat dat betreft was ik bepaald niet eenkennig. Maar de griepen is inmiddels duurder dan de JSF. En het is, dat zijn dus dingen die uh, mensen gewoon niet weten. Want het fabeltje van, de, van de, uh, ja, zeg maar de bodemloze put van de JSF... wordt gewoon niet weersproken maar, door maar de politieke meneer Herber, meneer Herber, u zegt dat het, uh, het toestel elk jaar meer kost... Um, en we hebben gezien dat door het uh, zowel ontwikkelen als het produceren van het toestel, uh, ja. dat er enorme vertragingen opgelopen zijn. Zeven jaar vertraging. Nou, als je dat dan optelt dat het elk jaar duurder is, dat is ook zeven keer. wordt uh, <laughs> nog veel uh, duurder. duurder. Ja. <laughs> dus, uh, ja. bedoel, en het feit blijft dat uh, de Kamer onvoldoende grip heeft op zo'n megaproject. En ik, en ik denk dat zowel voor de voorstanders als voor de tegenstanders het goed is om nou eens duidelijkheid te krijgen. En wij zijn niet het enige ja, land... Mee en het over. Is, en het is, wij zijn niet het enige land dat die duidelijkheid wil. Ook in Canada zijn hoorzittingen. Ook ja. in Amerika. en De ja. Senaat uh, uh, pakt, de, pakt de Senaat zo'n rol. En waarom is het dan zo dat de Kamer zichzelf niet serieus neemt en hier nou eens grondig naar kijken? Nee, bent u het ook eens met zo'n enquête? Zou dat serieus zijn? Absoluut, Jij u bent ja. voor een enquête. Zerk, want er wordt hoog tijd dat in einde komt en al die indianen Verhalen over die ESF. Nou ja. En kijk, het is, uh, het, het is glashelder wat, uh, wat er aan de hand is. Het is een politiek probleem. En die ESF is met name uh, door de, zeg maar de egeltjesvrijage tussen het CDA en de Partij van de Arbeid, iedere keer moeizaam van kabinetsformatie naar kabinetsformatie gestrompeld. Vaak ook in demissionaire uh, staatsvergelijkingen. Vaak, vaak ook vlak voor verkiezingen. Ja, nu ook weer, want maar, is dus ja. morgen geloof ik een debat nog. Uh, er is uh, morgen een debat. Uh, en dat hangt samen en, en met morgen de verkiezingen morgenavond wordt er gelijk gestemd over moties. En, te, uh, en sterker nog, twee jaar geleden... op de laatste, dag, uh, voor het, uh, de laatste parlementaire dag voor de verkiezingen in 2010... was er ook een JSF-debat. Waar er ook moties in is. Voor traditie in is dat geworden. Nou ja, toen ja, was er ook hier, al een meerderheid krijg... die zei... we moeten eruit stappen. Er is gewoon een politiek dossier van gemaakt. En, en, en de Partij van de Arbeid probeert nu GroenLinks-Links in te halen... door te zeggen, dan gaan we helemaal maar stoppen. Schrok u toen u het hoorde? Uh, en, ja, het is ongelooflijk dom. En daarom ben ik zo benieuwd naar het onderzoek... Uh, parlementair onderzoek want dan wordt dus duidelijk, als er één partij is die wat heeft uit te leggen... is dat de Partij van de Arbeid. Omdat want, ze steeds van uh, Ja, natuurlijk. Van want, want terwijl op dit moment, as we speak... de, de burgemeesters, de commissaris van de Koningin... de, de vakbond, niet te vergeten, FVV-bondgenoten... druk uitoefenen op de Partij van de Arbeid... weet je wel waar je mee bezig bent. Je gooit 6.000 banen weg. Die JSF kan zichzelf terugbetalen in feite aan werkgelegenheid. Ja, maar de, en de, laat me even dat uitleggen. En dan komt dus gewoon zo'n opmerking van, van, van Samson... waarbij dus iedereen bruskeert, ook in zijn eigen fractie. He, het is in de media geweest, Co de defensieskundige heeft zich grote zorgen gemaakt over het feit dat zomaar uit het niets de Partij van de Arbeid een, een miljard euro vandaan tovert ten laste van Defensie. Dat betekent dus de, de sluiting van Leeuwarden, Assen, de Hoge Veen, Papendrecht, noem maar op. Vanmorgen zei de en die gevolgen moeten echt duidelijk worden. Dus ik zeg ja tegen het onderzoek van El Facet, als ook duidelijk in beeld wordt gebracht wat de gevolgen zijn van een overhaast besluit okay. tot sluiting. Vanmorgen zei de topman van Stork, Sjoerd Volbrecht, hierop te zenden dat het veel banen gaat meer dan 1250 mensen werken al aan het project. Wat zegt u straks tegen die mensen, meneer Alverset? Nou ja, kijk, de, de, het JSF-project is ooit begonnen uh, met een soort rooskleurig verhaal van er komen banen, uh, het is goed voor de industrie, het betaalt zich allemaal terug. En tot nu toe is er nog Dat maar is maar een, zo. Tot nu toe is er nog maar 1% uh, in de staatskast terecht te komen. Uh, Het CPB heeft uh, uitgerekend. 1% van. 1% van het totaal wat terug zou moeten komen okay. in de staatskast. De omzet is nog niet uh, dat dat terugvloeit uh, terug naar de belastingbetaler. Um, maar het, het Centraal Planbureau uh, uh, heeft gezegd dat uh, uh, het helemaal geen extra banen oplevert. Het is een verschuiving van banen. Ik bedoel, Ik Het is niet zo dat als je uh, niet kan werken aan een JSF dat je dan meteen je baan kwijt bent. Want dan verschuift het gewoon door in de, in de economie. Um, en bovendien, kijk, meneer Herber die zegt het al, Indianenverhalen. Nou ja, ik baseer me gewoon op uh, rapporten van de Algemene Rekenkamer... het Centraal Planbureau, uh, rapporten van de Algemene Rekenkamer van andere landen... Uh, er ja, uh, staat geen onvertogen woord in, dus dat mag je best uitzoeken. Nou ja, ook de Algemene Rekenkamer uh, het, het is heeft maar moeite maar... de vinger de achter, uh, achter een aantal ja. zaken te kijken. Uh, uh, Bijvoorbeeld de exploitatiekosten. Ja natuurlijk, de Bijvoorbeeld... Rekenkamer kan alleen maar iets goedkeuren als je het zeker weet. En je weet het pas zeker dat het is afgerond. Maar als het, waar het om gaat, is er iets gebeurd wat niet de toets der kritiek kan doorstaan? Zijn er onzekerheden? Nee, dat is niet het geval. Ik moet één ding duidelijk uitleggen waarom, waarom het zo'n enorm probleem is. Um, kijk, in de JSF is een miljard, al een miljard in geïnvesteerd in onderzoek. En er is een miljard aan tegenorders voor teruggekomen. Het bedrijfsleven. Er zijn raamcontracten waarvan, nee, nog, nee, niks, dat, waarvan dat, nog niks is teruggekomen. Ik heb geen behoefte aan discussie. Ik leg ja, iets uit. Ik. Nee, ik, ik, ik ben geen politicus meer. Ik wil gewoon iets proberen uit te leggen. Heel kort, als u er, is, er zijn 5 miljard aan raamcontracten voor het bedrijfsleven. Precies. Nou moet je je goed realiseren dat Stork Fokker, het bedrijf wat de meeste raamcontracten heeft, is in eigendom van. Een durfkapitalist kent Over. Hoe dan ook, zullen die 5 miljard aan raamcontracten moeten worden verzilverd. Mm. Het JSF-project is de garantie dat de luchtvaartindustrie in Nederland blijft. Maar Wat nu dreigt door te stoppen met de JSF, is een organonscenario, wat in Os gebeurde. Dan wordt Fokker verkocht aan een Amerikaans bedrijf... of gaat zelf de activiteiten overbrengen naar Turkije of Amerika. En dan raken we hier het werk van. En zijn kwijt. we in één klap de okay. hele luchtvaartindustrie kwijt. Nee, nee, dat, dat is e dramatisch. Dan kan meneer GroenLinks ook niet meer zijn windmolentjes bouwen. Daar heb je ook een faculteit lucht- en ruimtevaart voor nodig. Okay. Okay. Als, nee, ik heb nog één laatste vraag voor de aan de meneer stond, gezet? In 2002 had ik liever 1 miljard geïnvesteerd... in uh, duurzame Midmolent, groene ja. economie. Ja. Omdat dat veel meer banen oplevert. Dat heeft uh, is er een meerderheid voor die enquête inmiddels? Nee, dat weet ik nog niet. Er is wel een meerderheid om eruit te stappen. Maar we hebben ook vorig jaar, twee jaar geleden gezien... er was ook een meerderheid voor uitstappen. En dat, toen is dat ook niet gebeurd. En ik hoop dat dat nu wel gebeurt. Maar los daarvan is het belangrijk dat die parlementaire enquête komt. All y'all radios out there. Goes ask me, yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.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 Shining right here by my side Shining like a star Sacrifice mm -hmm. all the tears mm -hmm. in my eyes Yeah. Mm, she holds her child to her heart. Makes her feel like she bled. Sacrifice on in my oh, Aisha. Aisha, Aisha, ik... Aisha. van Outlanders. En volgens uh, Willemijnen is het origineel van Galet veel beter. Veel beter, Thijs. En Ayan Amsterdam vindt het ook. Ja. En Cindy Pietersen vindt het ook. De radio 1, Tot ja. Column. Vandaag dus met schuister en comedienne Cindy Pietersen. Als je net als ik veel naar de Tour de France kijkt. Kijkt, krijg je een vertekend wereldbeeld. Maarten Cialinghi heeft bij mij een gevaarlijke ontwikkeling in gang gezet... door gisteren met een gebroken heup de etappen uit te fietsen. Want nu ik heb gezien dat je met een gebroken heup de Tour kunt fietsen... kan ik bijna niet meer geloven hoe het mogelijk is... dat bejaarde mensen na een val soms wel drie dagen in de gang blijven liggen... Sterker nog, de kans is groot dat die arme oude vandaag met hun gebroken heup voortaan direct op een racefiets zullen worden gezet. Met een klein routekaartje erbij en de opdracht om zelf even naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden. Wie water erbij, hebben ze onderweg ook nog een mogelijkheid om zichzelf een keertje extra te wassen. Verkeersslachtoffers zullen voortaan de volgende vragen krijgen. Hoe heet u? Weet u waar u bent? Denkt u dat u nog 130 kilometer kunt fietsen? Op het NOS-journaal zullen we beelden zien van bomaanslagen in Syrië. Hoe ambulances met gierende banden en loeiende sirenes aankomen rijden... en de medici zo snel als ze kunnen een fiets van het dak halen... en met losse wielen onder de arm op de gewanden afkomen rennen. Die worden op het zadel gehesen, over het stuur gehangen... en bij wijze van extra medische service nog een stukje aangeduwd. Succes, wij gaan met de auto. We zien u over een uurtje in het hospitaal. Hier heeft u een banaantje voor onderweg om de ergste honger mee te stoppen... of de ergste bloedingen. Kijk je te veel naar de Tour de France, dan verwacht je ook dat de Wegenwacht al rijdend je auto komt maken. Dat de monteur met gevaar voor eigen leven tot aan zijn middel uit het raampje hangt om even naar je face naar te kijken. Hiermee verraad ik trouwens waarschijnlijk dat ik totaal geen idee heb waar je face naar zit, maar het gaat even om het beeld. En denk erom, als de Wegenwacht onverhoopt uit zijn auto mocht vallen, hoe die er ook bij ligt, altijd een racefiets aanbieden. Maarten Chalingi wordt bedankt. Dankzij hem zijn we opeens allemaal watjes geworden. En morgen is er weer een column dan van Joost Eerdmans. Matt Herben hier nog in de studio en Arjen Alfazet. Maar uh, meneer Herben, ik vroeg me af. We hebben het heel over. We, jullie hebben het de hele tijd over werkgelegenheid, dat de JSF mm -hmm. dat oplevert. Ja. Maar wat hebben we nog meer aan dat ding, behalve dat hij werk oplevert? De in het algemeen en de, en de lucht mag in het bijzonder, is een verzekering voor onzekere uh, de, de, de jaren die komen. Uh, dat betekent, je hebt een krijgsmacht... Uh, die nu tot 2050, daarom trent... een geloofwaardige verdediging van ons luchtruim... en binnen de NAVO kan uh, garanderen. Ja, maar dat snap dat, ik. Dat is, dat is, dat is het verhaal. Taak. Maar tegen wie, moet het ons, wie is de vijand? We zijn een bondgenoot. In Nederland is de zesde industrie ter wereld. Zesde rijkste land ter wereld. De rijkste land. Dus je bent verplicht voor je te doen... aan zowel ontwikkelingshulp, vind ik, als aan defensie. Wil je in de wereld geloofwaardig... de belangen van Nederland en van andere landen kunnen verdedigen. We hebben de afgelopen... 10, 20 jaar nog nooit zo vaak de kruis mag ingezet. En na de val van, uh, van de muur dacht iedereen de wereldvrede breekt uit. Nou, We hebben de ene oorlog naar de andere gezien. Van Bosnië tot uh, Afghanistan en nu van Libië en Syrië noem maar op. De wereld is gewoon niet veilig. Maar moet het daar dan misschien niet wat meer over gaan? Want ik hoor jullie alleen maar over het levert banen op. En dan is het een soort vehikel voor werkgelegenheid. Nee, daar moet het juist over gaan. En, uh, uh, het probleem is dat als je uh, niet weet wat je met je krijgmacht uh, wil... Um, uh, en alleen maar zegt we moeten een allesomvattende leger hebben. Uh, elke Europese lidstaat moet zijn eigen totale leger hebben. Dat, dat zegt eigenlijk uh, uh, deze regering. Um, terwijl ik denk van uh, al die 27 EU-lidstaten, uh, als die nou eens wat meer zouden samen gaan werken, als je daar wat meer taakspecialisatie uh, zou hebben, dan kan je met hetzelfde budget en al die landen moeten bezuinigen, kan je veel meer doen. En ik denk dat dat wel de weg is uh, waar het naartoe zou moeten gaan. Ja, we missen de politiek eigenlijk. Nee, absoluut niet. Echt niet? Nee? Nee, nee, ik bent zou u een eens... gelukkiger mens geworden sinds u daar weg bent? In zekere zin wel. Ja, zeker omdat ik opa geworden ben. Maar, maar dat dus... had ook als Kamerlid gekund. De, de, de, de, Je kan nee, gewoon maar, Kamerlid en ja, opa zijn. Ja, ik gelukkiger ben. Dus ik geef even de factor <laughs> aan. Nee, kijk, ik zou wel uh, mensen missen. <coughs> En gelukkig heb ik via, via mijn werk als adviseur bij het bedrijfsleven nog regelmatig contact met de collega's in Den Haag. En ik vind het ook leuk om Arjan hier te zien. Net aan een maar oud collegas Dus ik, mis, ik zou mensen missen, maar politiek niet. U zou ze missen, maar u mist ze niet? Nee, maar ik zie ze nog regelmatig. En dus, uh, ik Wordt u nou een... de hele tijd op straat aangesproken sinds gisteren? over al oh, LPF-achtige toestanden, meneer Herben, wat u nou, Het is leuk ervan? dat je dat vraagt. Want die vraag komt me strot uit, eerlijk gezegd. Ja, kijk, het punt is dat de LPF, daar is de leider van vermoord. En we hebben een enorm probleem gehad met het oprichten van een partij de problemen die we het afgelopen jaar gezien hebben... niet alleen bij de PVV nu, maar ook bij de Partij van de Arbeid... bij D66, bij iedere partij... zelfs bij GroenLinks zijn problemen geweest. He, dan ja, moet ik gewijkt. een glimlachen. Ik denk, geef mij die problemen. Ik wou dat ik die problemen had gehad in 2002. Die van echt, u waren we veel groter bedoelt u. Ja, natuurlijk. Niet te, ja. Vergelijken. niet te vergelijken. En ik vind het echt, sta soms te kijken... het amateurisme werkelijk... waarop partijen aan het, aan het tegenwoordig werken. Oké. Okay. Matt Herbe en Arjan Alveset. Dank dat jullie hier beide waren. Graag gedaan. En Cindy natuurlijk. Gedaan.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 Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Albuese was? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wieltrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Savira Touren. Ga naar facebook.com slash opelNederland en win.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 Steun de opsporingsteams. Ga naar hoeederhoebeter.nl. Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dames en heren, check nu in voor de last-minute vakantievoordeelweken van de Fortdealer. Ik moet opschieten, want ik moet naar de Fortdealer. Daar hebben ze last minute vakantievoordeel. Net voor de belastingverhoging van 1 juli zijn er extra Ford Ka's en fiesta's ingekocht.